De man bedankt en de regie ook, want je moest stil zijn 10 seconden van tevoren. Prima, regisseur. De koffie en het water uh, weer prima verzorgd door Betty van Vorst. En die gaat binnenkort ook meepraten hier aan tafel. Hè? En ja, laten Betty? We... Prima. Laten we vooral niet de gastvrijheid van Hotel Hoogland nee, vergeten. Ja, je staat streng. te kijken. Ja, ja, ja, ja. ja we, we zien Floris Faber, en dan moet je dat zeggen, anders mag je nooit, kom je nooit meer in Hotel Holland, uh, Hotel Hoogland, sorry. Uh, de redactie weer met veel werk en liefde gedaan door Yvonne Roosendaal. En uh, nou, de presentatie is uh, met veel plezier gedaan door uh, Don Grebbe en uh, Ben Zonneveld. Ja. En we gaan eruit met uh, Darlin van Frankie Miller. Dus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 heeft mogelijk gevolgen voor 35 miljoen inwoners van Tokio en omgeving. De regering heeft treinmaatschappijen in Tokio gevraagd... niet meer te rijden om elektriciteit te besparen. Ook de bevolking en grote fabrieken is gevraagd het energieverbruik te verminderen... om te voorkomen dat de energiecentrales overbelast raken. Door de aardbeving en tsunami zitten bijna een miljoen huishoudens zonder stroom. In Fukushima zijn opnieuw helikopters ingezet... om kernreactoren af te koelen met grote hoeveelheden water... Verwacht wordt dat vandaag nog een stroomvoorziening bij de centrale is aangelegd. Het is de bedoeling dat de waterpompen voor het koelsysteem dan weer gaan draaien. China wil dat Japan met betere en snellere informatie komt over de straling bij de kenniscentrale in Fukushima. De wereld wordt nu onvoldoende bijgepraat, al dus China. Peking gaat onderzoeken of de veiligheidseisen voor nieuwe centrales in China moeten worden verscherpt. Het aantal werklozen is in februari niet verder gedaald. 400.000 Nederlanders zijn nu werkloos en dat is 5,1% van de beroepsbevolking. De werkloosheid in de bouw is iets afgenomen. De werkloosheid onder jongeren nam toe. De NS is positief over het plan van GroenLinks om zogenoemde OV-maals in te voeren. Mensen kunnen dan net als met R-maals punten sparen voor artikelen en gratis reizen. GroenLinks-Kamerlid van Gent kwam gisteren met het plan tijdens het debat. Minister Schuls was enthousiast en hoopt dat er daardoor meer mensen met het openbaar vervoer gaan reizen. De NS zegt wel dat het systeem pas kan werken als iedereen met de OV-chipkaart reist. Nog zouden alle vervoerders met de OV-maals mee moeten doen. Het weer, vandaag is het bewolkt, maar droog. Temperatuur loopt op tot 6 graden op de Wadden en 11 in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal.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 Dit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 Love each other with all We would ever need Love was strong for so long Never knew that what was wrong Oh baby, wasn't right We tried to find what we had To say this was all we shared We were scared This affair would lead Our love into something 6.9 CFR